Hij deed het niet. Nee, nee, ik denk het ja. Maar ja, er waren heel veel, was heel veel kritiek op die, uh, de, op die tentoonstelling. Want de 22 lichamen en die 260 menselijke organen zouden dus van anonieme doden zijn. Maar ja, ze weten nog steeds niet precies van wie ze allemaal zijn. Waarschijnlijk van gedode politieke gevangenen en zo. Maar ja, in ieder geval, uh, de longen is, uh, is er weer. En de directeur van die premier exhibitions, die is afgetreden. Want het blijkt dat een dokter van de universiteit uh, die zou uh, die, die dus gewoon aangeboden had en zo. Maar ja, het zal hm. allemaal wel. Ik vind het een beetje een vaag bericht. Maar ik zie je toch weer dat het toch weer in het nieuws komt. Hè? Dat, uh, ja. Die hele exhibition show. Misschien was het ook wel om weer mensen erheen te trekken. Van hé, we hebben die show. Het is al een beetje oud nieuws hè? Het is oud nieuws ja ook een heb beetje. Jij, heb jij, ben jij erheen geweest toen eigenlijk? Nee, uh, nee. Ik, vond het, uh, ik vond het niet gepast om daar naartoe te gaan. Nee? Nee, nee ik dacht, dat, dat doe je toch niet. Dus jij gaat ook niet naar Mummies in, uh, in Leiden of zo uh, kijken? Ja, mummies, is, dat is toch weer anders, vind ik. Die zijn ik. langer dood, hè? Die ja. zijn langer dood. <laughs> ja. nee Ik zag dat je En die herken laatst. je niet zo. Nee, maar ik zag, ja, ze zijn vrij, zien er vrij ingewikkeld uit. Ja. Maar je hebt, je hebt laatst... ook had ik een hele documentaire over Egypte trouwens. Dat er allemaal nieuwe spullen gevonden zijn van nog oudere dynastieën van Egypte. Ik was helemaal verbaasd. Ja, King Scorpion. Heb... Vond ik ook wel heel apart. Ik had ook gehoord dat ze een of andere uh, appie hadden gevonden of zoiets. Ook een soort link weer tussen de, de aap en de mens. Ja. En die was weer ouder of zo. Of nou, nu moesten ze de hele theorie rond de mens, apen weer bijstellen, geloof ik. Ja. Dus dat is nog wel heel creatief. Goed, nou, straks zit je een antwoord. Wij zijn uitgeloold. Ik ben echt helemaal klaar bij even ja, ook. Hè, hè. Lekker naar huis. het allemaal. Tot volgende week. Nou, nog maar even koffie.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 FNV-voorzitter Jongerius gaat met de PVV in gesprek over mogelijke samenwerking in de strijd voor een goede AOW-regeling. In de Volkskrant noemt ze de FNV een neutrale belangenclub die zaken doet met de duivel en zijn oude moer. Volgens haar heeft de PVV tot voor kort elke toenadering afgehouden, maar onlangs heeft een PVV-kamerlid tegen haar gezegd dat ze eens snel moeten praten. Er is nog geen afspraak, maar volgens Jongerius gaat hij er zeker komen. Eerder zei PVV-leider Wilders al dat hij erover denkt zich aan te sluiten bij het maatschappelijk verzet tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. Volgens Jongerius is de PVV, net als andere partijen, welkom bij FNV-acties. Pakistanse militairen hebben bij een vuurgevecht vier gewapende mannen gedood die het hoofdkwartier van het leger aanvielen. Het zwaar bewaakte hoofdkwartier staat in Rawalpindi, vlakbij de hoofdstad Islamabad. Bij de schietpartij kwamen ook vier militairen om het leven. De aanslag volgde op de aankondiging van de regering dat er een nieuw offensief komt tegen moslimstrijders die zich verschanst hebben in het berggebied langs de grens met Afghanistan. Het gaat goed met de kringloopbedrijven. Ten opzichte van vorig jaar zagen de winkels hun omzet stijgen met gemiddeld 5%. Dat meldt de branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland... waarbij 230 winkels zijn aangesloten. Door de recessie zijn gebruikte spullen hip, zegt de directie. Het meer hergebruiken van spullen en materialen is niet alleen goed voor het milieu... het levert ook honderden extra werkplekken op voor mensen met een uitkering... Toch is er ook een probleem. Door de grote vraag stagneert de aanvoer van tweedehands spullen. Vandaag is de eerste nationale kringloopdag, waarbij mensen in winkels een kijkje achter de schermen kunnen nemen. Het weer bewolkt met af en toe regen en geleidelijk ook af en toe zon. In het noorden wordt het een graad of 10 bij een matige oostenwind. In de rest waait een westenwind en wordt het 14 tot 17 graden. Morgen veel wind en regen. Dit was het.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 We zijn verenigd in Hotel Hoogland en daar kunt u rustig langskomen, want er wordt met gulle hand koffie geschonken door Don de Greber. Misschien ook nog wel een kopje thee. En ja, Misschien ook een plakje cake. Een plakje cake, ja, want onze redactielid Yvonne Roosendaal is uh, iets ouder dan 50 geworden. <lacht> samen, samen heeft zij weer allerlei gezellige onderwerpen verzameld met Nel Kerkman. En dit wordt allemaal technisch bij je tijd bezorgd door David Habig en Pascal van der Beek. Presentatie, Ben Zonneveld. Goedemorgen Tom, Hendricks. Dag Ben. Ben, jouw vriendin is terug hè? Welke? Sissy? Ja. Ja, Mijn uh, grote vriendin is overgoten met brons. Ja. En ze wordt vanmiddag Nee, ondruld. niet En echt... over... ja, Weet je wat het raar is? Het wordt door uh, uh, twee uh, hoogwaardigheidsbekleders wordt het, uh, onthuld ja. vanmiddag. Maar ze staat nu al open en bloot te kijken. Ik heb gisteren al gekeken. Ja. Het is wel een heel mooi beeld. Het is wel een mooi... Ja, ze ziet er vriendelijker uit dan dat betonnen kring. <laughs> ja, ja, ik denk dat de neus ook nu wel blijft zitten. Goed. Goed, we gaan het doen. Antwoord. Uh, we gaan straks iets een muziekje draaien, maar uh, daarna. Tien over tien, Gert Tonen met Wijkgesprekken. We zijn benieuwd wat hij allemaal gaat vertellen. Het gaat Om... vast niet over de verkiezingen. Nou, je, je kan hem eigenlijk wel inkoppen. Vijf <laughs> voor half, elf. Marco de Mes heeft een nieuw boek en gaat vertellen waar het allemaal over gaat. Uh, dan hebben we natuurlijk de held van Nederland in Zandvoort wonen. Oh ja, de, de dierenvriend. De dierenvriend. Robin Koopman uh, die gaat nog een keer vertellen wat hij nou precies gedaan heeft. Ik heb het in de krant gelezen, maar uh, zo'n zwaar ik ook Hij mag het nog een keer vertellen. Ja, precies. Uh, Gijs de Rode komt na elven uh, vertellen over een contract met de strandpachters. En om uh, half twaalf mobiliteit zuid kennemerland met Fred Kansbergen, Bruno bouwberg Wilson en Charlotte de Jong. Nee, Lieselotte. Charlotte. Lieselotte de Jong. Dan heb ik het verkeerd laten printen? Ja. Wat, wat voor printer heb je? We ja, mag geen reclame, <laughs> reclame maken. Eerst weer even muziek. Is goed. Vijver zit een man Herman, en Herman is het zaal Heeft een kutjaar jaar gehaald. Een man met alles wat je hebben kan Vrouw kind huis, houdt ook bang Zo bang, zo bang Maar Herman wilde het ooit anders En denkt daar nu al maanden aan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 In het wonderpark, en Herman staat op. Hij zwaait zijn tas ver de vijver in en zingt weer hardop. Al lang geen achttien meer en het heldenom voorbij. Maar als ik nu niet ga, dan is voor goed een droom voorbij. En niet pijn doen vergeef me mijn gemis, maar alles gaat verkeerd en weet je. Wind, als ging men naar een feest Herman mag voorop, heeft het als enige niet koud Want hij gaat strak gekleed in een kist van een vuur Als het vuur gedoofd is, als het vuur gedoofd is Als het vuur gedoofd is, dan komt De politieke partijen in Zandvoort zijn hun trommel alweer aan het roeren, want op 3 maart volgend jaar zijn er weer raadsverkiezingen. De Partij van de Arbeid gaat nu al naar de kiezers toe om tijdens wijkgesprekken de bewoners uit te nodigen te vertellen wat zij van de partij wensen en willen. En uh, PvdA-wethouder Gert Tonen is aangeschoven om uh, het een en ander te verklaren. Goedemorgen Gert. Goedemorgen. Ja, jullie gaan op visite ja, uh, we hebben bedacht dat het uh, dat is goed zou zijn om uh, niet zelf op te gaan schrijven wat wij vinden dat moet gebeuren, maar om uh, eens aan de mensen te gaan vragen wat zij vinden dat moet gebeuren. Oftewel niet meer aanbodgericht, maar vraaggericht. Dus de kiezers gaan het, uh, uh, het uh, programma schrijven? Nou ja, niet het hele programma waarschijnlijk. Want... Als jij linksaf wil en Ben wil rechtsaf... dan denk ik dat we één van de twee moeten kiezen... of toch rechtdoor moeten gaan. Ja. Dat is nou eenmaal altijd, je moet keuzes maken. Dus het gaat erom ook van... wat past wel binnen de gedachtegoed van de Partij van de Arbeid? Maar de bedoeling is dat we de, de, de, dus de wijk ingaan... en de mensen uitnodigen om uh, mensen? bij ons langs te komen. En wij gaan dus niet vertellen wat wij vinden dat goed is. We geven, we geven ook geen voorzet of wat dan ook. We geven helemaal niks. Tenminste, de voorzet is... Um, dat papier wat je daar nu hebt... waar er staat van... nou. Waar de, kunt u het over hebben? Wat mag u allemaal op ons afschieten? De drie grootste ergernissen. We beginnen dus uh, ja, we beginnen meteen maar even met, uh, met iets leuks van. Dat iedereen opschrijft wat zijn grootste ergernissen zijn in Zandvoort of in de wijk. En de drie dingen die men het leukst vindt. Vervolgens gaan we dus uh, al, die, uh, al die onderwerpen, langs van nou, uw wijk, uh, welzinsbeleid, onderwijs, sociale zaken, nou alle onder, andere onderwerpen die men zou willen behandelen. En uh, dan noteren we alle uh, ingebrachte zaken. En aan het eind gaan we ook nog aan de mensen vragen. Van, want het wordt allemaal op mooi met flappovers opgeschreven. En dan aan het eind van de avond gaan we ook nog aan de mensen vragen. Zet u nou eens bij de punten die er allemaal genoemd zijn. Welke u het belangrijkste vindt. Zodat je een beeld krijgt van uh, wat men nou allemaal uh, graag in meerderheid zou willen zien. En dan gaan wij dat zo mogelijk uh, gaan we dat opnemen in ons, uh, in ons programma. En we gaan ook heel nadrukkelijk in het programma ook neerzetten van dit is gekozen door de bevolking zelf. Dus er zullen ook dingen bij zitten natuurlijk die we zelf hebben ingebracht. Maar we gaan ook nadrukkelijk aangeven in ons programma wat gekozen is door de mensen zelf. Waarom dat? En dat staat dan in ons programma. Hebben jullie dat eerder gedaan? Nee, dat hebben we nog nooit eerder nou, gedaan. Nee. Ik weet wel dat vier jaar geleden CDA dat gedaan heeft. Het wijkgericht probleem oplossen Nee, nee, nee. CDA heeft, nee, nee, CDA heeft uh, ingebracht in, uh, in, uh, in het programma van de raad het wijkgericht werken. Ja. Maar dat is wat anders dan het werken van de gemeente. Dat is de andere kant op. Is, ja, maar wij zijn nu bezig zijn, ja. met echt de mensen benaderen. En te vragen van, uh, wat de, wil u nou eigenlijk allemaal? Ja, gaan deze uh, uitnodigingen de wijk in? Hoe ga je dat uh, publiceren? Naar, euh, afgelopen donderdag stond de eerste aangekondigde, Nieuw Noord stond al in de krant, ja? de aangekondigde advertentie. En, uh, of, we, of we ook nog uh, gaan flyeren in de, in de wijken, dat weet ik niet, dat moeten we nog even bespreken. Uh, volgende week komt er uh, opnieuw een advertentie in de krant en ik neem aan dat er ook nog een, uh, een redactioneel stuk komt. Want we gaan, uh, ja, als ik de lijst even mag doornemen. Ja, ik zie bovenaan, uh, je mag hem uiteraard even doornemen, maar ik zie bovenaan uh, Nieuw Noord. De, de grootste populatie woont een beetje in, uh, in ja. Nieuw-Noord. Ja. en Die bijeenkomst is uh, aanstaande donderdag, 15 oktober, uh, in Pluspunt. En wat wou je dan voor zeggen? Nou, uh, daar wonen heel veel mensen, een centraal plek. Is ja. dat bewust dat je daar begint? Oh, nee hoor, nee, nee, nee. Okay. Uh, nee, we hadden net zo goed de Bentveld kunnen beginnen, maar uh, het gaat gewoon om... Wat zij nou in die je... wijk willen. Ja, okay. en, wat ze, en wat ze sinds de algemeenheid voor Zandvoort willen. He, dus, dus vandaar ook dat we het in wijken doen. Omdat we ook specifiek die wijkgedachten die er leven, om, uh, om die eruit te krijgen. Kan je ze nog doornemen? Nou, dan hebben we op maandag 19 oktober uh, Oud-Noord en Park Duinwijk in het Rode Kruisgebouw. Dan krijgen we vervolgens het centrum uh, kost verloren Tot en met de Haarlemstraat Zandvoort Laan uh, in het gemeenschapshuis op dinsdag 20 oktober. Op woensdag 21 oktober, ook in het Gemeenschapshuis, de Middenboulevard en de Boulevard Noordgebied. Op 22 oktober, Gemeenschapshuis eh, Zandvoort Zuid, vanaf de Gerkenstraat Hoge Weg, Zijnpostweg. En dan eh, als laatste op maandag 26 oktober, Bentveld en die Unicum in eh, de Bodaan. Als je al deze bijeenkomsten gedaan hebt, hè, dan heb je dus een aantal uh, flip-oversheets waarvan alles op staat. Ja. Dat ga je bundelen. Ja. Ga je daarmee terug naar die mensen? Of kom je dan met het programma? Nee, dan gaan we het programma maken. Ja, en, maar ga je ook nog aan, aan, aan diezelfde groepen vertellen wat je gedaan hebt? In een nee. soort, soort uh, nee, afsluitbijeenkomst? Nee. Uh, dat, denk ik, dat denk ik niet, want okay. dat, dat redden we anders nooit in de tijd. Want, uh, wat, wat, kijk, dit is natuurlijk heel arbeidsintensief. Dan moet het nog uitgewerkt ja. worden. Uh, vervolgens moet het programma geschreven worden... Want er komt ook een uh, professionele notulist bij die, die, uh, die dat helemaal uit moet werken. Dan hebben we twee dagen de tijd om dat te doen. Vervolgens moeten we aan de slag met onze eigen club. Om, Voor een nieuw programma. Uh, programma te gaan maken. Maar wie zijn wij. Is, ja, dat ja, ook, ja. is dat ook Gert Tonen, al die dagen? Ja. Dus jij bent al die uh, avonden aanwezig? Ja, natuurlijk. Mm -hmm. Oh nee, dat is dus natuurlijk. Ja, ik vind dat natuurlijk... Het kan best zijn dat jullie bijvoorbeeld een, een commissie hebben dat uh, zich uh, opwerkt om het programma te schrijven. Nee, maar wij we hebben, we hebben, we hebben afgesproken dat... Ja, nee, dat hebben we ook. Dat hebben we ook, maar daar zit ik ook in. Nee, maar we hebben verder afgesproken dat op deze avonden... De, uh, dat de serieuze kandidaten, zeg maar, want we hebben nog geen kandidatenlijst... maar degenen die hebben gezegd serieus te gaan voor een uh, plek in de raad... dat die ook gewoon die avonden zoveel mogelijk aanwezig zijn. Nou, daar hoor ik zelf natuurlijk dan ook bij. Ja. En uh, vandaar ook dat, dat we met name voor een deel al mij nog in de gekeken hebben van uh, past het allemaal. Nou gaat het niet zo goed met de PvdA landelijk, Gert. De peilingen geven momenteel 14 zetels aan. Dan kan je zeggen ja peilingen, peilingen. De echte peiling is pas op 3 maart. Maar hoe gaat het in Zandvoort? Hoe gaat het met jullie ledental? Uh, dat is stabiel laag. <laughs> Dan ben je niet de enige partij, zo'n antwoord, nee, maar, nee, maar Nee, maar lidmaatschappen tegenwoordig dat, dat zie je dat steeds minder, omdat mensen veel meer individueel gericht zijn. Maar het gaat. Nee, ja, goed, we weten dat het landelijk niet goed gaat met de Partij van de Arbeid. Uh, dat, uh, dat hoeft niet onder stoel of banken te steken. Het gaat gewoon uh, niet best. En ze zullen dat wat moeten gaan doen daar om, uh, om dat te veranderen. Maar landelijk en lokaal, alhoewel het wel invloed heeft, denk ik toch dat je het onderscheid moet maken. Uh, wij zijn echt bezig met lokaal beleid. En met uitvoeren van heel veel uh, belangrijke dingen. Als ik gewoon in mijn eigen portefeuille kijk wat er af, afgelopen vier jaar gebeurd is. Nou, daar is heel veel gebeurd. En, en, en, uh, en ik denk dat dat telt en dat je daarnaar moet kijken. Wij hebben in tijden van. Uh, de vorige keer dat het de Partij van de Arbeid uh, was rond 2002, die tijd. En toen hadden we drie zetels. En in 2006 ging het hartstikke goed met de Partij van de arbeid Landelijk. Had je ook drie zetels? We hadden ook drie zetels. Ja. Dus ik denk dat de Zandvoortse bevolking hm, toch wat verstandiger is. En, en, en niet alleen kijkt van wat gebeurt in Landwoord, maar wat hebben ze naar nou plaats te Hoe blij ben jij dat de Partij voor de Vrijheid niet meedoet in Zandvoort? De PVV? Ja. Hoe blij je daarmee bent? Ja. Dat ze niet meedoen. Dat ze niet meedoen. Uh, ik, vind het, ik, vind het, ik vind het een beetje, beetje laf dat ze niet meedoen. Uh, maar ik begrijp het wel. Aan de andere kant denk ik van ja, uh, voor mij hadden ze best mee mogen doen. Want dan weten we tenminste waar we met z'n allen waar we staan. En uh, je hoopt het natuurlijk niet. Maar het zou mij niet verbazen als bij de landelijke verkiezingen uh, de PVV heel groot wordt. Uh, dan wil ik het wel zien als we de regeringsverantwoordelijkheid nemen. Hoe lang dat blijft. Want ik heb alleen nog maar gebleven gehoord. Uh, populistische uh, prietpraat. Waar heel veel mensen blijkbaar gevoelig voor zijn. Ja. Ja. Maar als, je, als, je, als, je als Wilders wordt uitgedaagd om dan te komen van kom eens met een programma, kom eens met een plan, kom eens met, de, met een oplossing, kom eens met een visie, dan geeft hij stelselmatig niet thuis. Je dus met meer partijen, hè? met de SP, in, in, in, in feite. Ja, het is natuurlijk ook een heel merkwaardig fenomeen wat je ziet, dat heel veel SP-kiezers overstappen naar PVV. Ja, dat, is heel dat geeft te denken. Ja. Ja. Ja. Wanneer komen jullie met jullie kandidatenlijst? Wij gaan het programma, nou, nadat we deze cyclus achter de rug hebben, dan gaan we aan het programma sleutelen. En dan gaan we op 10 december gaan we eerst het programma vaststellen. En dan de kandidatenlijst. En daar is een commissie voor, de kandidatenstellingscommissie. Die moet alle kandidaten aan hun... Verhooronderwerpen Die moeten de kandidaten horen En op basis van wat ze gehoord hebben Gaan ze dan advies schrijven aan de, aan de ledenvergadering Maar eerst het uh, programma vaststellen En daarna pas de kandidatenlijst Want men moet zich wel uh, Akkoord verklaren met, met het programma natuurlijk. Ja, het zou raar zijn als het andersom was um, Even terug naar uh, de wijkgesprekken Want daar gaat het eigenlijk een beetje over Verwacht jij uh, bijvoorbeeld Uit Nieuw-Noord een richting van, dat, is de, uh, dat kan ik verwachten in Nieuw-Noord en dat noem ik bijvoorbeeld hondenpoep, wat een, een, een item is in Zandvoort. Heb, heb je iets waar, waar je, wat je kan verwachten uit Noord? Nou, ik denk wel, ik denk, als, als we praten over Noord, dan denk ik wel dat mensen gaan, uh, het gaan hebben over uh, de herstructurering van, uh, van de wijk Nieuw-Noord. Want mm -hmm. er, daar zijn we natuurlijk met aanzetten op dit moment bezig, met, uh, met de kei. En um, nou, er moet wat gebeuren met het bedrijventerrein. Uh, er moet wat gebeuren met het, aan de noordkant van kameling onderstraat Dat moet naar de andere kant verplaatst worden. Althans, dat is onze intentie. En, um, en ik wil wel eens weten, van wat vinden mensen daarvan... Nou uh, het is heel eenzijdig op dit moment, heel veel huur. En wij willen daar wat meer koop en duurder huur ja. tussen. Zodat je een meer gemeleerde wijk krijgt. Nou, en ik ben benieuwd hoe mensen daarover denken. En hoe mensen denken over speelgelegenheden voor kinderen. en alle het, het openbaar groen, noem dat soort dingen maar op. Daar zullen ze vast een visie over hebben. Ja, ga je dat ook uh, in een intro vertellen wat er allemaal gaat gebeuren in Nieuw-Noord bijvoorbeeld? Want ik ga mevoorstel... niet vertellen. Nee, nee, me, maar ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat een aantal mensen wat je nu vertelt. over nee. die herstructurering, het, het verschuiven van de bedrijventerrein... dat ze daar maar zijdelings wat van weten. Daar weten ze nog niks van, maar ik ook niet. Want we zijn alleen maar met oriënterende gesprekken op dit moment bezig. Vandaar dat het nu uh, belangrijk is dat we gaan kijken van. Nou, het, wat ik hier heb staan. Ja, ja. Denk aan nou, wat willen we straatverlichting, straatreiniging, veiligheid, speelgelegenheid groenvoorzieningen, eh, woningbouw... Eh, nou, wat vindt u daar nou allemaal zelf van in uw wijk? Okay, dus blijf... en, en, en dat kunnen we dan meenemen. En dat betekent dus dat je op een gegeven moment in je programma kunt schrijven... dat die en die en die, en die zaken daar gerealiseerd moeten worden. En dan er staat er achter... Op advies van de Mensen ja, Wens van de bevolking. Zouden jullie niet wat meer interesse kunnen bewerkstelligen uh, in andere wijken... Over de Middenboulevard. Want de Middenboulevard is natuurlijk toch een, een, een project wat heel bepalend zal worden voor heel Zandvoort. Dat klopt. Um, maar iedereen heeft al die jaren lang de gelegenheid gehad om zich er ook mee te bemoeien. Maar ze, dat doen dat ze, ze, hebben ze niet. niet gedaan, nee. Nee. Nee. Nee. nee. Maar nee. misschien realiseren ze zich niet wat allemaal de gevolgen kunnen zijn. Ja, maar wij, wij hebben nu juist bij de PvdA afgesproken dat wij het niet gaan hebben over de Middenboulevard omdat we vinden dat daar nu wel genoeg over gezegd is en ik heb het eigenlijk drie, vier jaar geleden al gezegd van Zandvoort is meer dan de Middenboulevard ja. en ik wil gewoon de focus hebben op dat meer dan de Middenboulevard en ik denk dat wat er nu gaat gebeuren nu dat bestemmingsplan is vastgesteld dat dat wel een goede ontwikkeling uh, gaat worden en dat daar, uh, dat daar toch wel mooie dingen gerealiseerd kunnen gaan worden en uh, ik wil de focus nu toch echt leggen op de rest van Zandvoort want die is net zo belangrijk, zo niet belangrijker, want de middenboulevard is maar één tiende, een twaalfde deel van Zandvoort. Maar wel bepalend. Wel, wel Gez, bepalend. Mede, ja, natuurlijk nee, wel. Nee, dat klopt ook wel. Maar, maar die discussie is wel <kijkt> geweest, vind ik. En, uh, hebben we daar te veel tijd aan besteed, denk je, afgelopen vier jaar? Nou, de afgelopen vier jaar, de afgelopen twintig jaar, ja, jaar natuurlijk. Nou, het is, ja. De afgelopen vier jaar hebben we natuurlijk wel erg speerpunt gehad. Uh, ja, maar, nee, maar het was wel belangrijk dat het gebeurde. Mm -hmm. Want uh, het is niet voor niks inzet van de vorige verkiezingen geweest van meerdere partijen. En uh, het was uitermate belangrijk dat er nou wat ge ging gebeuren. Ja. Uh, dus dus de veel tijd, uh, denk ik niet. Alleen ik heb me er vanwege mijn uh, eigen portefeuille uh, wat meer afzijde van gehouden dan in de vorige periode hoe het zit was. Ja. Want daar heb ik me natuurlijk driftig mee bemoeid. Maar ik had het nu druk genoeg in mijn eigen portefeuille. En dat vond ik belangrijk genoeg om daar goed in te werken. Ik heb nog één vraag aan jou Gert. Ben je in voor een uh, nieuw wethouderschap? Ja, ik heb tegen de Partij van de Arbeid gezegd dat ik uh, ga voor uh, een volgende ronde. Want uh, ik heb nog een heleboel dingen af te maken. Ik heb heel veel mooie dingen tot nu toe tot stand kunnen brengen. En mogen brengen samen met de gemeente en met, met de organisatie en de raad uiteraard. Maar uh, ik heb nog een aantal dingen wel af te ronden. Uh, als ik praat over het uh, centrum jeugd en gezin, over het mantelzorgbeleid, mm. jongerenbeleid. Nou, alle andere zaken die nog allemaal bij mij in mijn, in, die in mijn portefeuille zitten. Waarvan de aanzetten er zijn... Uh, uh, de brede school LSE. Uh, de wijkontwikkelingsplan Nieuw-Noord. natuurlijk Waar we nu mee bezig gaan. En ik heb er gewoon zin in. Want ik vind het een hartstikke leuke job. Ik heb het erg naar mijn zin. We zullen het zien Gert. Dankjewel voor je komst. Dankjewel. Graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging.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 Het hele dorp wist niet dat jij verlegen was Arrogant, ja, dan weer wel Maar dat komt vast niet uit, zo in je spel. Je laatste album, laatste lied over hoe jij mij achterliet Ik dacht het niet, ik heb jou laten gaan Hieruit Ik heb een verwendag in de aanbieding. Een verwendag? Ja, dag van de mantelzorg. Op dinsdag 10 november van dit jaar nog wel. Iedereen die zorgt voor een naaste die ziek of gehandicapt is, die krijgt deze dag aangeboden. Wordt aangeboden door Tandem Mantelzorg Ondersteuning. En, uh, je kunt je daarvoor opgeven op telefoonnummer 023-89-10610. En er staat ook meer informatie op het internet. Wat staat er allemaal niet op internet. www.tandemzorg.nl Ik denk dat het boek van Marco nog niet op, uh, op het internet staat. Nee, uh, nee. Nee, het staat er wel op. Ja, wel op. ja, ja, maar... Maar je dat kan kopen. Maar, <lacht> maar, ik, maar ik ben nieuwsgierig hoe, hoe gevaarlijk die vrouwelijke hoofdfiguur in zijn nieuwe roman is. En daarom zit hij hier aan tafel. Daarom nou, zit hij hier aan tafel. Marco de Mis, welkom. Uh, goedemorgen, goedemorgen, heren. Goedemorgen, Zandvoort. Nou, waarschijnlijk niet levensgevaarlijk, anders had ik hier niet gezeten. Oh, Je had ah, sommige... nauw contact met haar. Ik heb nauw contact met haar gehad. <laughs> maar vertel eens, dit is jouw tweede boek. Het eerste boek, De Zesde Republiek. Ja. Hoe is dat verlopen? Uh, de Zesde Republiek is uh, redelijk goed ontvangen. Ja. Ik heb uh, goede kritieken mogen ontvangen. En... Uh, ja, maar van eigenlijk... kritieken kritiek kan je niet leven. Nee, maar het, uh, het sterkt je wel. He, dus dat is in ieder geval wel uh, een beetje wind in de zeilen. Als uh, iedereen het boek maar loopt af te branden. Dan kan je wel heel stoer zeggen van nou, het interesseert me allemaal uh, geen bips. Nee. Maar zo functioneert het natuurlijk niet. Als uh, mensen toch positief over je schrijfwerk zijn. Maar het, het, dat he, heeft het redelijke verkoopcijfers gehad? Nou, de uitgever... Uh, uh, Durfde toch aan om een tweede roman uit te geven. Dus of, of hij moet miljonair zijn... Maar, oh, het volgens mij, maar, ...maar volgens mij niet. En uh, hij, uh, hij is toch redelijk tevreden. Ja. Dus als hij tevreden is, ben ik het ook. Nou is er een tweede boek. Ja. Het speelt ook in het buitenland. Ja. Waarom kies je voor het buitenland? Nou, waarschijnlijk omdat ik uh, graag internationaal en grensverleggend denk... <laughs> Dus uh, ik uh, ben een zoon van Zandvoort. Maar het denkpatroon. ja, dat overstijgt elke grens. Dus het maakt eigenlijk niet uit. Je moet uh, het land zoeken waar dat onderwerp bij past. Uh, dus de Zesde Republiek. Waarom in Frankrijk? Omdat ze daar revolutiegevoelig zijn. Mensen gaan daar heel erg snel de straat op. Uh, dus de mentaliteit van de Fransen is daar erg goed voor, uh, voor bestemd. Uh, Italië, dit boek. Uh, corruptie, uh, schandalen, de kerk. Liefde. Liefde, ja, inderdaad. Uh, dus, uh, en uh, een van de, de basisthema's van het boek is uh, de ongebreidelde honger naar macht van één persoon. Ja, dus, uh, Machiavelli was natuurlijk een Italiaan. Ik wou het net zeggen, want uh, jouw eerste boek houdt ook een beetje van die trekjes... Wat heb ja, jij met die man? Ik ben allergisch voor machtsmisbruik. Aha. Uh, dus ik ben niet zo snel allergisch voor zaken. Nee, ik ben uh, democraat in uh, hart en nieren. ik dus, uh, vind democratie een ongelooflijk groot goed. Er zijn ontzettend veel mensen voor gestorven om zo ver te mogen komen. Maar democratie is ook een bepaalde droom. Uh, het is een doel waarnaar wij streven. Dat is niet in werking, zelfs niet in Nederland. Een doel dat we nooit zullen bereiken trouwens? Nou, maar een mens moet uh, niet zonder illusies leven. Dat is erg gevaarlijk. Als je de mens al zijn illusies ontneemt, dan ontstaat er een heel gevaarlijk beest. Dat is zo. Ja. Dus laten we streven naar het hogere. Maar goed, uh, Italië. Uh, uh, mooie mensen. Uh, de setting is er goed voor. En uh, ja, ik probeer ook uh, ja, toch grensverleggend te denken. En je kiest het misschien ook om vanwege de koeleur lokaal die je erin kan zetten. Nou, je moet spaarzaam omgaan met, met, met, grappige, met grappige figuren of met dingen die eigenlijk minder belangrijk zijn. Af en toe kan je wel een, een klein uitstapje maken. Maar je moet eigenlijk direct tot de kern gaan. En bij de kern blijven, anders wordt het, een, uh, wordt het wezenloos een neuzel. En... Het is dus niet uh, dat jij bijvoorbeeld een hele tijd in Rome bent gaan rondlopen voordat je dat boek bent gaan schrijven? Nou, ik ben wel in Rome geweest. En... Maar niet specifiek voor het boek neem ik aan? Nee, maar ik ben wel gezegend met een bepaald uh, geheugen. Mm -hmm. En uh, de sfeer blijft ontzettend lang bij. Uh, dus de die identiteit van gebouwen, de identiteit van de mensen. Wat, wat maakt indruk op je? Hoe lang blijft dat bij? En, daar kan, en trouwens, je had het net over internet. Tegenwoordig hebben we googlers. Ja, ja, ja. En je, je kan de, de hele wereld over. Dus je kan zelfs de nummerborden op de, op de auto's uh, zien, zo langzamerhand. Ja, als je echt je huiswerk wil doen. Want ik heb een vreselijke hekel aan loose ends als dingen niet kloppen. Dat stoort me ontzettend in andere boeken. Als mensen hun huiswerk niet gaan doen. Is, is dit boek Sorry. dunner geworden? Is het dunner geworden? Het vorige, boek, waar... het vorige boek is dunner geworden, heb je mij verteld. Je had heel veel geschreven, het ja. is dus geredigeerd en uh, ja. het werd compacter gemaakt. Ja. En je hebt het net over, uh, over geneuzel. Is dat dichter bij de kernbrengen van een boek? Ja, ik denk het wel. Ja? Ja. Ja, nou ja, het, het, het, een goed boek heeft een bepaald natuurlijk verloop. Hmm. En zoals Mozart al zei uh, uh, tegen zijn keizer, uh, er staan net zoveel noten in als dat nodig is. En de essentie van, van goed schrijven is zo, om zo min mogelijk noten daarvoor te gebruiken. Ja. Maar wel dat het, uh, ja, dat het een geheel is. Blijft het pakken. Ja, en dit verhaal had gewoon iets minder noten nodig. Ja, het heeft een hele moeilijke naam, het boek. Tyrannosaurus <laughs> en Regina. Ik vind het wel meevallen, moet ik eerlijk zeggen. Kernachtig afgekort tot TR. Ja, het staat daar, ook voor, ja dankzij de uitgever. staat ook voor <laughs> Tamara Razzini. Ja, klopt. Kan je in twee zinnen zeggen waar het boek over gaat? In twee zinnen. Uh, zij is een dochter van een uh, uitermate machtige bankier. En zij doet alles om de macht naar zich toe te trekken. Dat is twee zinnen. En op welke <laughs> manier doet ze dat? Uh, seks, drugs, rock'n'roll, moord. Maakt niet, Maakt niet uit. Alle machtsmiddelen die je... Liefde is ook een machtsmiddel. Mm -hmm. uh, dus maak maar misbruik van de emoties van de mens. Mm. En als jij daar verder helemaal geen... Uh, ja, geen verantwoording of geen empathie bij voelt. Ik las ergens, ik weet niet of dat jouw ja, eigen woorden zijn, maar liefde is de mooiste uh, gevoelsuiting van de mens. Liefde is de mooiste emotie van de mens. Ja, ja. ja. ja ik ben een romantisch. Mm -hmm. Dus, uh, daar schaam ik me ook niet voor. Ik denk, uh, wat ik net al zeg, de mens zonder illusie is een gevaarlijk beest. Is dat een van de, de 101 spreuken van Marco Temes? 101? Nou, ik zit nou boven de 2000. Ja, dus, <laughs> ik durf hem ook geen getal meer te noemen. <laughs> <laughs> nou ja, goed, zit, niet elk uh, schot is een haas uiteraard. Hè, dus vaak moet ik, uh, verzin ik ook spreuken die niet zo heel erg raak zijn. En wat de mensen zien is misschien ook maar een uh, destilleringsproces. De spreuken zijn te zien op internet, hè? Ja. Uh, is het zo handig om, om daar ook een uitgave aan te doen? Leuk. Uh, er zit een nieuwe uh, uh, dichtbundel aan te komen voor volgend jaar. Uh, dus ik ben nu bezig met het schrijven van uh, nieuwe, uh, nieuwe gedichten. Ja. En hoogstwaarschijnlijk komen daar ook uh, spreuken in voor in die, in die nieuwe di dichtbundel. Maar goed. We gaan dat meemaken. Het boek is gepresenteerd. Wanneer ja. was dat, gisteravond? Gisteravond in een uh, afgeladen huis bij uh, Mango's Beach Bar. De burgemeester uh, was zo vriendelijk om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. En uh, ja, ik moet zeggen, ik moet toch op de een of andere manier iets, uh, iets goed doen in mijn leven. Want het, het was echt afgeladen. Het was stemmingsvol, want het uh, geluid kwam boven de behandeling uit, ja. Ja, sommige <laughs> dingen af en toe... Uh, uh, Af en toe moet had. Nou vind ik mezelf toch iets belangrijker dan het geluid van de branding. Maar dat is maar zo weinig. <laughs> dat, uh, als je toch weer naar de zee kijkt dan word je vanzelf weer bescheiden. We schieten snel door onze tijd heen. Maar ik heb begrepen dat jij vanmiddag ook nog een happening hebt. Ja, ik ga met uh, twee bevriende dichters uh, uh, waar ik wel vaker mee optreed in het land. Dan ga ik uh, in het wapen van Zandvoort, uh, uh, werkvoordragen. Ik denk dat het heel gezellig wordt. Hoe laat begint dat? Uh, dat begint om drie uur vanmiddag. En uh, uh, het Wapen van Zandvoort heeft een uh, kunstmenu tegenaan gegooid. Dus uh, ik zou zeggen: komt allen. Komt allen. Marco, wij wensen je heel veel succes met de verkoop van je tweede boek. En misschien dat daarmee ook nog een keer het eerste boek meegaat. Je weet maar nooit, hè. Ik en... weet het niet, hè dubbele aanbieding. <laughs> Twee het blijf, de prijs van het blijven toch ook wel anders zijn. He? Heerlijk toch? Ja, Daar ga je ook een boek schrijven. Ja, ja, ja. Ik, ga, ik ga korting geven op de prijs. Vooral. Ja. <laughs> Dan krijg je toch korting. En veel plezier vanmiddag om drie uur in het Wapen van Zandvoort. Dankjewel jongens. We zijn er weer, het muziekje uit. Lekker hè, zo'n prijs. Heerlijk. <laughs> uh, ja, waarom zeg ik dat? Omdat uh, hier aangeschoven is Robin Koopman, dierenheld van, uh, van Nederland. En we uh, werden acuut aangesproken over het geval prijs. Klopt. En voordat we daar uh, over wilde zwanen gaan praten, zullen we het eerst even rechtzetten. Um, het, het is zo, het was zo, dat er een prijs van 7500 euro aan. Uh, deze benoeming vast zat, toch? Klopt. Ja. Dat was niet een prijs van 7500 euro. Dat was een, een, een cheque van 7500 euro. Ja? ja, prijs daarna. Ja, oké. Okay. Die je dan moet besteden aan een goed doel. En dat is misgegaan? Uh, vorig jaar is misgegaan met de vorige winnares. Die had het aan een eigen goede doel geschonken. En acuut is dat afgeschoten? Afgesloten. Oké, okay, dus... Voor de duidelijkheid en voor heel Zandvoort, en misschien komt er nog een rectificatie in de krant, er zit geen geldprijs aan vast, die niet voor jezelf is, maar die je ook niet weg kan geven. Nee, klopt. Nee. Oké, okay, nou dan gaan we terug naar uh, de prijsuitreiking. Hoe was dat? Uh, het was een fantastische avond. We zijn om uur of vier naar Amsterdam gegaan in de blauwe dat? De rode hoed. Ik was zelf in de blauwe hoed. Ja, je had een blauwe hoed. Een diner zat dan vast en uh, prijsendrijk in Lintjesregen voor 50 personen. Ja. En uh, er waren vijf genomineerden voor Dierenheld van Nederland. Ja. En daar was ik er één van. Wie, wie, wie heeft jou genomineerd? Zeker? zit ik? naast me. Ach, een vrouw. Ja. Ah. Wat waren de andere uh, kandidaten? Een vrouwtje uh, die stond naast mij, dat was uh, van de dierenasiel in Zandvoort. Die had uh, allemaal kittens, thuis. Want het dierenasiel is het overvol, dus die ving ze allemaal thuis op. Thuiszorg? Was, ja, thuiszorg. Er <laughs> was één vrouw die had uh, acht of negen koeien of stieren gekocht voor de slag. Anders hadden ze naar de slag gegaan. Okay. Dus niet voor de slag, maar tegen de slag. Dus die hebben een tuin vol koeien? Juist. Er was een vrouw die had uh, een paard geloof ik, ja. en er was een jong meisje, Vellen, die zou ik niet vergeten. Die had ook een pony gekocht met een hele scheve mond en die zou naar de slag gaan en ze heeft die gekocht. En daar heb ik foto's van in de krant gezien geloof ik. Ja. En het mij. staat nog een beetje, een beetje scheef, dat is ook heel wat. Dat was ook heel wat. Ja. Maar ja, een nat pak halen met een, een, een wilde zwaan om je oren dat is natuurlijk ook geen, nou, geen is, kleintje. Die zwaan die, die wilde wel wegblijven blijven bij ja? ja. Maar hij wilde wel het hondje. Hij wilde het hondje. En dat is al uh, vorig jaar zomer, is dat ook een verschillende keren gebeurd. Dat die uh, kleine hondjes probeerde te verdrinken in het oh, ja? water. Hoe ja. Wat doet hij dat? Is dat dezelfde, is dat dezelfde zwaan? Duwen? Is dat dezelfde zwaan? Dezelfde zwaan. Ja. Inmiddels leeft hij niet meer, heb ik gehoord. Oh. <lacht> Doodgebeten door een grote hond. Hij is door een grote hond gezien gegrepen, heb ik gehoord. Oh, ja? Dat hoorde ik weer van die dame van de dierasielers antwoord. Ja. Maar even bij het begin beginnen, Robin. Eh... Uh, je zal dat verhaal al tien keer verteld hebben, maar doe het nog een keer voor onze microfoon. Ja, Hoe begon het? Ik, uh, het was februari afgelopen jaar. En ik moest de hond uitlaten. Mevrouw, het had uh, tijd of geen zin, dat weet ik niet. <laughs> ik moest het doen. En ik liep langs de vijver uh, richting het uh, hek van de uh, Amsterdamse waterleiding, daar. Een sachel, een hoop Toevallig jaar. bij de Frans Zwaan staan. Daar woon ja. ik. ik. Oh, op die manier. Dat <laughs> ja, kwartje valt. En ik ben lopen met de honden en ik hoor een, een een hoop kabaal. Dus ik denk, nou, er is vast een kind door het ijs gegaan nou Dus ik ben meteen uh, richting uh, zwanenmeer gelopen. En toen zag ik al die Zwaan met, uh, met het hondje bezig. Die probeerde hem onder te krijgen. Dus ik heb geen, uh, geen moment gehaazeld eigenlijk. Eerst wou die vrouw zelf het ijs op gaan waar het hondje van was. Maar het was al een uh, vrouw op leeftijd. Dus ik heb gezegd, blijf maar hier. Want anders moet ik u ook nog eruit gaan halen. En uh, ja, mijn schoenen uitgedaan telefoon afgegeven het ijs opgegaan en toen voelde ik dat het ging breken dus ik ben plat op mijn buik gaan leggen en er naartoe geschoven. En en het moment dat ik uh, de hond uh, vast had toen was het uh, bijna kop krak! krak. Ja. krak. Ja. en ontzettend koud <laughs> maar de hond die, kwam, uh, die heb ik op de kant gegooid no? op het ijs en uh, toen moest ik er zelf nog uit en dat was wat uh, uh, ja, achteraf paniekerig. Want je focust alleen maar op waar je naartoe wil. Je bent helemaal de weg kwijt. Dus ik heb met mijn elleboog heb ik het ijs gebroken. En zo ben ik naar de kant gekomen. Is het daar diep eigenlijk? Ik, stond tot, uh, ik heb de foto's naderhand gezien van twee verschillende mensen. Die stonden daar foto's te maken. Oh, de bekende helpers. Ja. Nou, gelukkig. Want anders had ik geen ijsge nominatie gehad waarschijnlijk. Nou, je, je, maar, je, uh, merkt, je, je ziet dus wel weer dat uh, één man moet het doen. En, en de, rest de rest kijkt gewoon gezellig ja. toe. ja. Het is niet vreemd als je in het water staat en iedereen staat naar je te kijken? Nee, in wijze heb je daar geen erg in. Nee? nee? Ik zag die kinderen die zag ik al staan en die vrouw. En die vrouw die stond een beetje paniekerig. Ja. Begrijpelijk uiteraard. En uh, voor de rest zie je eigenlijk niks. Het punt waar je naartoe wil, naar die kant, ja. dat zie je. Hoe ver was dat? Een meter of zes, zeven. Maar oh, ik stond weet. het aan mijn nek. Ja, ja. Dus hm. toch, toch diep. Ja. ja. Je hebt dus... Je zegt, ik heb het niet gezien, maar ik kan me voorstellen dat het toch zes meter een end, uh, breken is. Hoe lang heb je erover gedaan dan? Dat ja, merk je, dat merk je gevoel, waarschijnlijk ook niet. Voor mijn gevoel ben ik de hele ochtend bezig geweest. Ja. Maar ik denk, ik denk een minuut of drie dat ik uh, weer op de nee. kant stond. Want ik probeerde eerst op het ijs te komen, maar je hebt vast. Nee, je glijdt zo weer terug. Ja. Dus Toen je op was, de kant was, uh, was die mevrouw er waarschijnlijk nog wel? Die mevrouw was er, die was dolblij. Ja. Hondje helemaal koud. En, uh, hondje koud natuurlijk en, uh, ja, ze wilde mijn naam en adres. Dus ik heb gezegd, ik ben Robin en ik woon daar verderop. Doei. En uh, ik wil mijn schoenen en uh, douchen. En wat zei je tegen je vrouw toen je thuis kwam? Die was aan het werk. <laughs> dus ik uh, heb gebeld en gezegd van, nou, ah, zo je zelf zo. Ze mocht je wat horen. Dan het is allemaal goed in. uitgelopen. Ja. Je hebt er ook geen uh, naagrijd van ondervonden later? Nee, ik had al griep. en uh, <laughs> Dat maakte niet meer uit dan. <laughs> Dat maakte niets meer uit. Nee. Hoe gaat dat trouwens met het hondje, zie je het nog wel eens? Ik heb vorige week, of mijn vrouw heeft vorige week nog contact met die uh, dame gehad en het hondje maakte perfect. perfect. Ja. Ja. Gelukkig, dat doe je toch voor? Ja, anders uh, zou het er triest zijn, dat je, ja. uh, ah, ik vind het wel komisch dat die zwaan nou niet meer leeft. Nee, ik hoorde het uh, op dat gala en ik sprak die, uh, die mevrouw van uh, dierenziel, ze zei ja die leeft niet meer. Ik zei, oh. Eens even. Dus alle, alle honden kunnen weer veilig uh, om het Zezwanemer uh, wandelen. Ja, omdat Tot dat dus er een nieuwe, nieuwe uh, gevecht komt. Robin, stel nou voor dat uh, je loopt ergens langs en er gebeurt dus iets. En als je zou moeten ingrijpen, zou het een gevaar voor je eigen leven kunnen betekenen. Ga moeite mee. Daar denk je niet over na. Ja, ja. Dat is uh, vanaf uh, Kinsamwagen geleerd. Als je iets uh, ziet wat niet in de haken is, dan goed treden. Hm. Heb je wel eens eerder zoiets aan de hand gehad? Ja, meerdere keren. Niet noemen ze wat. Vorig jaar een, een, een, een kalf, ook in de Amsterdamse waterleidingduinen. Duinen. Ja. Uh, ik liep dus weer met, uh, met de honden. En ik hoorde, die vrouw had weer geen tijd. vrouw had weer geen nee. tijd. ze was gewoon, uh, Die was altijd... weer aan het werk gewoon, Ben. Die was gewoon aan het werk. En toen uh, hoorde ik zo'n koelbladen, die lopen daar allemaal uh, vrij rond. En ik ben gaan kijken en toen zag ik dat er een kalf geboren was. Mm Hij -hmm. stond op zijn pootjes, maar er zat een vos bij. En die oh was het ja. kalf ontaanvrijd aan zijn hoeven en aan zijn kont. Mm -hmm. Dus ik ben over de hek gegaan. Omstanders die hebben mijn hond was gehouden. Honden. En de kalf op mijn nek genomen, die vos weggejaagd. En uh, toen, weet heet maar graag, Gerard? Die boswachter? Gerard Scholten. Gerard Scholten. Ja, ja, die hebben ze opgebeld. En die heeft die boer weer uh, gebeld. En toen kwamen ze hem ophalen. Mm -hmm. Zulke dingen maak je bij te. Spannend leven. Ja, ik ben het wel eens top? Voor de rest heb ik niks aan mijn leven, maar dat is wel leuk. <lacht> Weinig. Wat, wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben uh, nog Greenkeeper. Greenkeeper? Ja, ja mooi. Ik heb zeven jaar op de Canemarie gewerkt. En ik ben nu bijna drie jaar werkzaam op uh, de Koninklijke Haagse. En 30 uh, december de we contract af. En dan? Ik weet het niet, iets anders. Het contract wordt niet verleend. Jammer genoeg. Hm. Nou, het begint toch een eigen goal, Ja, was het maar waar. <lacht> Nou, je, ze... zie, je ziet mevrouw hier zitten, die zit al net te schudden. Ze schiet als pannestoel uit, uh, uit de grond, ja, de grond in, de, in ja. de kop van het hol. Heb jij, heb jij geen ingangetje voor je? Ik heb wel ja, ingangetjes voor hem. Ja, wel, wel. Nou ja, er, er, is zat, er is zat te doen, maar ik begrijp dat het niet mag van mevrouw. Er zijn de financiën niet daar. Als ik nou die prijs had gewonnen, is het al af Ja, ho, ho, voorzichtig met die prijs, want die had je moeten besteden aan een goed doel. Klopt, nou, dus nou, dat had je... was dat een goed doel geweest? Ja, ja, ja. ja. De eigen stichting. Nee, um, Robin, bedankt voor je komst, het hartstikke leuk nou, dat je er nou, was. Nou, nou heb ik, heb, oh, ik heb nog even op de website gekeken van de dierenbescherming. En daar staat in dat er als beloning toch ook nog een, een, even lang, even lang, een levenslang lidmaatschap van dierenbescherming bij hoort. En een uh, fantastische uh, armband met het nieuwe logo van de dierenbescherming. Mm -hmm. En een trofee en een fantastische foto op het doek. En uh, de eeuwige roem. Geloof ik. Oh, dat is belangrijk, de eeuwige geroemd. Hoor. Ben je nog uh, benaderd door de Partij voor de Dieren? Nee. Oh, nee. wonderlijk. <laughs> ja, dan kan een meisje een beetje scoren en dan was uh, ze ja, dat, dat weer liggen. Het, niet. <laughs> nou, ja, het gekke is, als je met naam in tikt op Google, Robin Kelvin, Dierenheld, vanaf uh, de Limburger tot uh, Dagblad van Noorden en je wil niet weten wat er allemaal staat. Ja. Ja, er is veel de ja, publiciteit omheen geweest. Het ja. had wel een aanknopingspunt geweest, toch? Ja. Vind ik zie Axel heel snel zitten te verzinnen. Hadden ze daar best wel in gespeeld? Ja, maar goed, dat is misschien politiek. Misschien een mooie job. Ja, misschien een mooie job. Ja. Robin in de politiek. Ja. Nou, ja bijvoorbeeld. Nou, bedoelen drie maanden zijn er uh, gemeenteraadsverkiezingen in Zandvoort. Ja, laten we dat maar niet doen. Nou ja, moet maar luisteren, uh, de Partij voor de Dieren scoort in Zandvoort hartstikke goed. Ja. Dus je haalt sowieso een zetel. <laughs> Denk er eens over na. Ja, laat ze me benaderen, zou <laughs> ik zeggen. Ja, gezien de acties die Robin uh, pleegt, zie ik er niet als een politicus. Meer als een. Uh, hè? Nee, meer een doener, hè? Een doener. Ja, dat hoort niet bij die politiek. Ja. Nee. Dan moet eerst niet doen. praten, maar ja. doen. Oké, okay. Robin, bedankt. Goed, vriend, hoop vrienden, ik hoop dat je uh, er veel plezier aan hebt aan al die leuke herinneringen die, uh, die ja, je eraan hebt. Het mag nu wel klaarwijzen. Ja, het mag nu wel klaarwijzen. Over en uit, bedankt. Goed. Dus je blijft niet in de golf? Nee, het niet voor links.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 Ja, nog even over de boodschap van de Mantelzorg, de dag van de Mantelzorg. Ik ben vergeten te zeggen dat het allemaal gratis is. Dat is natuurlijk heel belangrijk. U kunt zich opgeven voor 19 oktober.